De Amerikaanse Senaat heeft de nieuwe immigratiewet aangenomen. Daarmee krijgen 11 miljoen illegale immigranten uitzicht op het Amerikaans staatsburgerschap. Het Huis van Afgevaardigden moet er nu over stemmen. Daar wacht een harde strijd, omdat de Republikeinen in de meerderheid zijn. De spotjes van datingsite Second Love zijn niet in strijd met de wet en de site mag daarom gewoon vrij adverteren voor zijn dienstverlening. Dat heeft de stichting reclamecode gezegd naar aanleiding van een klacht van de SGP-jongeren. Volgens de SGP-jongeren zijn de spotjes waarin getrouwde mensen wordt opgeroepen om vreemd te gaan in strijd met de wet en de goede zeden. De commissie ziet er geen wetsovertreding in. Een online veiling van spullen van schrijver Jan Kramer... heeft gisteravond bijna 150.000 euro opgeleverd. In totaal werden meer dan 800 voorwerpen geveild... van brieven, schilderijen en foto's tot meer persoonlijke spullen. Het weer, wolkenvelden overheersen en er valt soms regen. In de loop van de ochtend trekt de regen weg. Later vandaag breekt dan de zon af en toe door. De wind neemt af en het wordt 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Het is vrijdag 28 juni, goedemorgen. Europa gaat de jeugdwerkloosheid dus aanpakken. U hoort premier Rutte daar zo over. Vooral in de Zuid-Europese landen komen jongeren maar moeilijk aan het werk. Reacties vanuit Spanje en Griekenland op de 8 miljard euro Europese steun... krijgt u van onze correspondenten. En met de voorzitter van FNV Jong praat ik over hoe Nederlandse jongeren... beter aan werk kunnen worden geholpen. De commissie Wijvel zocht uit hoe de stabiliteit van banken verbeterd kan worden. Conclusies worden vandaag gepresenteerd, daar kijken we op vooruit. Staatssecretaris Steven van Justitie probeert de pijn wat te verzachten voor het gevangenispersoneel. U hoort ook hoe de Cpi's daarover denken. De honderdste Tour de France staat op het punt van beginnen op Corsica. Het eiland is er helemaal klaar voor. Er is een roeiwedstrijd op de Keizersgracht. En dat lijkt mij nou een lekker goedkoop vakantieuitje, Mark-Robin Visser. Ja, als je er gratis naartoe mag, ja. vind ik het goed. De crisis raakt nu ook echt onze vakantiebestedingen. En ik ga vanochtend in een regenachtig os op zoek naar goedkope vakantietip. Het gaat gezellig naar een huis... En een Miertje, Peter Fox. Ja. Hier ben ik geboren en laufe durch die Straßen. Kenn die Gesichter, jedes Haus und jeden Laden. Ik muss mal weg, kenn jede Taube hier namen. Daumen raus, ich warte auf eine schicke Frau mit schnellem Wagen.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 Du kom ende der straße steht ein haus am see. Orangen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 7 minuten over 6. u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Ik ga u bijpraten over het nieuws van de afgelopen uren. Niet 6, maar 8 miljard euro... komt er voor de bestrijding van de jeugdwerkloosheid in Europa. Hebben de regeringsleiders besloten op de top in Brussel. De miljarden zijn bedoeld voor landen... waar minimaal 25 procent van de jongeren zonder baan zit. Marcel Jansen, hoogleraar economie aan de Universiteit van Madrid... noemt de plannen weinig ambitieus. Het lijkt erop dat Europa nu, het noorden van Europa... ook in een recessie is teruggevallen en de jeugdwerkeloosheid ook daarop loopt... eindelijk zicht gaat krijgen op het probleem van de jeugdwerkeloosheid... en nu dus actie wil ondernemen. De actie komt laat en het lijkt me ook dat de plannen weinig ambitieus zijn. Het is meer een manier om het imago van de Europese leiders te redden... dan dat er een daadwerkelijk een oplossing voor jongeren geboden wordt. Ook denkt Jansen dat de beoogde doelen niet gehaald kunnen worden. Zelfs als Spanje een derde van het geld zou krijgen... zou de regering niet alle werkloze jongeren aan een baan kunnen helpen. Het is welkom geld, alleen uh, plannen als een jeugdwerk garantieplan zijn hier uh, gegeven de huidige problemen volstrekt onhaalbaar. We hebben op dit moment in Spanje meer dan 700.000 jongeren die aanspraak zouden kunnen maken op een dergelijke garantie. En u kunt begrijpen dat het voor de Spaanse overheid volstrekt onmogelijk is om 700.000 jongeren een baan, een stage of een studieplek op korte termijn aan te bieden. In Nederland is ongeveer 10% van de jongeren tot 25 jaar werkloos. En dat is niet genoeg om in aanmerking te komen voor een deel van de miljarden. Maar het is volgens premier Rutte terecht dat het geld vooral naar de Zuid-Europese landen gaat. Die landen hebben grote problemen, dus daar moeten we echt helpen. Uh, maar wel onder één voorwaarde: dat is dat die landen ook de hervormingen doorvoeren die nodig zijn om die arbeidsmarkten op een niveau te brengen, vergelijkbaar met die in Nederland. En dat betekent flexibeler, uh, met meer kansen voor mensen om erop te komen. Ja, ik begrijp wel dat Nederlandse jongeren ook wel hulp willen hebben bij het vinden van een baan. Maar hij benadrukt dat zij met dit geld niet geholpen zijn. Omdat het type maatregel wat in die landen genomen gaat worden uh, in Nederland niks toevoegt.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 Men van de aanslag op de marathon van Boston wordt vervolgd voor 30 misdrijven. Belangrijkste daarvan zijn viervoudige moord en het gebruik van zelfgemaakte bommen. 19-jarige Tjocha Tsanayev zou de doodstraf kunnen krijgen, zegt één van de aanklagers. As a result of the charges that have been filed today, the defendant faces up to life and possibly death if convicted. I do want to say that I have met with several of those that were injured on April 15th, as well as members of the deceased families. Their strength ...is extraordinary. En we doen alles wat we kunnen... ...om niet alleen op hun ...maar op behalve van Tsanayev en zijn 26-jarige broer Tamerlan... Liet op 15 april bommen ontploffen... ...bij de finish van de marathon. Er vielen drie doden. Later schoten de broers ook nog een agent dood. Tamerlan kwam om het leven bij een vuurgevecht met de politie. Een veiling van memorabilia van schrijver Jan Kramer sloot gisteravond. Afgelopen twee weken konden online geboden worden op onder meer brieven, schilderijen, foto's en manuscripten. Opbrengst bijna 150.000 euro. Directeur Piet van Winden van het Veilinghuis is blij. Dat we zo'n aandacht zouden krijgen en dat zo verschrikkelijk veel mensen. Er zijn geloof ik meer dan 200.000 200 lotsviews geweest. En dat zoveel mensen zich uh, opeens met kunst en literatuur zouden bezighouden. Ja, dat. Uh, daar kun je alleen maar van dromen, natuurlijk. Tussen de 800 te veile objecten zaten ook items die bekende Nederlanders graag wilden hebben. Zo kocht presentator Jack Spijkerman het adresboekje van Kramer. Normaal maakt de Veilinghuis de namen van kopers nooit bekend. Maar nu maakt er van winden een uitzondering. Toen boven Erverdoren's als eerste BNR, uh, de aansteker kocht. om hem meteen een sms'je te sturen. met de vraag of wij dat naar buiten mochten slingeren. Nou, dat vond hij goed. <lacht> Vervolgens uh, twitterde Hup Stapel direct dat hij de ray band van Jan Kramer had verworven En uh, ja, toen hebben we natuurlijk ook Jack Spijkerman laten gevraagd. 73-jarige schrijver was zelf erg blij met de veiling van zijn persoonlijke spullen. Via een televisie hield hij vanuit zijn hotel in Amsterdam... het verloop van de veiling nauwlettend in de gaten. Een week na zijn dood is Sopranos-acteur James Gandolfini begraven. In New York kwamen vrienden, familie en fans bij elkaar om de acteur te herdenken. Volgens een fan was het een bijzondere dienst. Amazing. It was a great tribute to who he is and how he lived his life. And it was interesting to see his son as one of the pole It will be a loss we all feel. In de kerk was een plaats voor 1500 mensen, waren veel sopranos acteurs, onder wie Eddie Falco en Joe Pantoliano en Goldonfidi. U weet dat overleed vorige week op 51-jarige leeftijd tijdens een vakantie in Rome. Eerste blik in de ochtendkrant. De Telegraaf opent met een miljoenenclaim naar staking van de Post. Webwinkels die leiden namelijk enorme strop door de stakingen van de pakketbezorgers van Post.nl in sommige regio's. En het zou daar gaan om miljoenen euro's. AD heeft een variatie op dat thema, want examens naar staking bij Post.nl. Leerlingen van zeker tien middelbare scholen... dreigen hun herexamens toch weer te moeten overdoen. Vreest de onderwijsinspectie nu de gecorrigeerde versies... zijn kwijtgeraakt in de post. Examens dit jaar... Dat loopt niet helemaal goed. En dan de Volkskrant opent met een uh, massale herkeuring van waarjongers. Staatssecretaris Kleinsma van Sociale Zaken... wil 190.000 jonge gehandicapten overhevelen naar de bijstand. Wie kan werken, die krijgt dan een bijstandsuitkering... in plaats van een waaijong... en moet dan door de gemeente aan een baan worden geholpen. Het kabinet verwacht dat slechts 40.000 van hen... volledig duurzaam gehandicapt zijn en een uitkering kunnen houden. De rest zou volgens de volkskrant aan het werk moeten, geheel of gedeeltelijk. Trouw dan nog, uh, opent met vrevel door een nieuwe richtlijn... Uh, baby-euthanasie. Forensische artsen en kinderchirurgen nemen afstand... van de nieuwe richtlijn voor levensbeëindiging van pasgeborenen... waarin het lijden van uh, vooral ouders ook wordt meegewogen. De uh, brancheorganisatie van de artsen en chirurgen noemt dat zeer onwenselijk. En dan zag ik nog een foto, maar waar zag ik die? Voor op de voorkant van Obama. Ja, die is op bezoek in Afrika. U weet dat, uh, hij vermaakt zich op deze foto prima tijdens een bezoek aan Senegal. begeeft zich makkelijk tussen het publiek, staat erbij. Hij is in een wit uh, overhemdje zonder stropdas en met zonnebril op te zien... tussen uh, jonge mannen die muziek maken.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 Senator, hoort u. Love is a battlefield. Mark Robin Visser, goeiemorgen. Hallo, Marcel. Nou, je bent in vakantiestemming. Ja. Ik hoor het. Ik dacht, ja, nou, ik dacht gisteren nog, ik heb nog ergens een bus impregneerspray, dus ik heb het hele huis overhoop gehaald. <laughs> en ja, inderdaad, tussen de vakantiespullen vond ik... En, en niet dat ik ga kamperen, ja, maar ik had nieuwe schoenen gekocht en ik dacht, dat moet toch even wat op. Want dat schiet natuurlijk niet op in dit land, hè? Ik nee. ben nu een Os. Dit weer. En uh, ja, je kunt het horen ook aan de auto's die hier voorbij rijden. Het is gewoon een natte bende. Ik kan er ook niks van doen. Ik reed hier net uh, naartoe over de A2. Stond een heel groot bord langs de weg. Uh, nu superactie. Kamperen. Drie weken voor de prijs van twee. Ja, denk dat vind het, ik ja, nog duur. De... <laughs> ik dacht nou ik ga meteen bellen. Ja sneu hè. Heel snel. Uh, ik wil het toch graag over de vakantie hebben. Ondanks uh, ja, toch de wat beroerde vooruitzichten en hoe we er financieel voor staan. Graag op zoek naar... Uh, tips, ik zei vanochtend nog een goedkope tips, dat is natuurlijk niet echt correct Nederlands. Ik bedoel natuurlijk tips voor een goedkope vakantie. Ik ben heel benieuwd of de luisteraars nog goede ideeën hebben. Uh, vakanties zijn lang niet meer zo vanzelfsprekend als ze lange tijd toch ook in Nederland zijn geweest. Vroeger ging iedereen overal maar naartoe en, uh, uh, enzovoorts. Dus ik heb een leuk fragmentje over de, van de familie van het hek. Luister even. Dat was in de jaren 60, want daar heb ik het over. Was dat toch een risicoreis? Dat je dan naar Spanje ging. Dat was een onderneming. En dat je nu tegen iemand zegt, dan ga je heen met vakantie. Oh, dat weet je niet. Frankrijk, dan is het kut weer, is de rij weer door. zien we wel. En hoe lang ga je? Oh, zolang ze kan pinnen. Weet je, dat is nu.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 Ja, 1997 was dat dus ook alweer uh, gedateerd toen Joep van het Hek nog leuk was. Maar uh, de cijfers zijn tegenwoordig ook enigszins anders. 27% van de Nederlanders verwacht dit jaar niet op vakantie te gaan. Vorig jaar was dat nog 22%. 35% van de Nederlanders gebruikt hun vakantiegeld dat ze krijgen daadwerkelijk voor vakantie. En dat was twee jaar geleden ook nog meer dan 40%. Kortom, het zou nog wel eens heel goed kunnen zijn dat wij in vliegende vaart terug naar de jaren 60 gaan, waar vakantie iets unieks en luxueus was voor de uh, beter verdienende elite in Nederland. Ik zei het al, ik ben in Os, in een regenachtig Os. Ga hier straks praten met een aantal mensen die ideeën hebben... voor goedkope vakantiebestedingen. En nogmaals, ik wil de luisteraars graag oproepen... heeft u ook ideeën, ga dan even naar mijn weblog en zet ze erbij. En dan hoop ik dat we gewoon toch leuk... Deze zomer van 2013 doorkomen. Maar niet te duur, hè? Want Dat is benzinig. Ja, zo is het. Marco Bin Visser over goedkoop vakantie vieren. De reacties kunt u ook kwijt trouwens via Twitter: het, eh, NOS Radio 1. Dan komen ze ook binnen en vanzelf bij Marco Visser. Hij gaat er dan op in. Werkgevers dan verzinnen nieuwe vormen van flexcontracten. Op die manier proberen ze onder afspraken uit het sociaal akkoord te komen. Daarin is afgesproken om flexibele arbeidscontracten te beperken... maar het lijkt erop dat er iets nieuws voor in de plaats komt. Bijvoorbeeld in de zorg, het onderwijs en de bouw. Aan het geluid hoor je niet of een bouwvakker in loondienst is... of via een ander bedrijf wordt betaald, payrolling genoemd. Of dat het een zelfstandige is, een zogenoemde zzp'er... In het Sociaal akkoord is afgesproken dat een andere vorm... het zogenoemde nul-urencontract... waarbij werknemers op afroep beschikbaar zijn, wordt verboden. Maar werkgevers zijn creatief. Merkt ook vicevoorzitter Maurice Limmen van het CNV. Wat je ziet gebeuren, niet alleen in de zorgovers, maar ook elders... Dat is dat met uh, het, op, het op handen zijnde verbod van het nulurencontract, dat in plaats daarvan werkgevers een 25-uurscontract aanbieden op jaarbasis. Met andere woorden, dan krijg je twee of drie uur per maand aangeboden als loon, uh, als werknemer. Die ontwikkeling heeft niet alleen met marktwerking in de zorg te maken. Ook de crisis slaat hard toe. Neem bijvoorbeeld de bouw. Dagelijks gaan bedrijven failliet en worden mensen ontslagen. Bouwer van Dijk uit Enschede moest recentelijk ook vervelende gesprekken voeren. De krimp dwingt ons om, uh, ja, om, om mensen te ontslaan. Wat heel erg actueel is, is dat, uh, uh, ik heb last van, van krimp, uh, mijn collega's hebben dat ook, uh, mensen worden, worden ontslagen. Uh, maar soms ook bewust om ze op een payroll uh, te zetten en goedkoper weer terug te huren. Waardoor ze onder een andere COO komen te vallen en uh, eigenlijk goedkoper weer weggezet kunnen worden. En het laatste er gaat ook de bouwwerkgever. Hij krijgt voortdurend bedrijfjes, de nieuwe koppelbazen, over de vloer. Die hem soms zijn eigen net ontslagen mensen aanbieden tegen een lagere prijs. Maar hij begint er niet aan. Dat leidt tot concurrentievervalsing. Uh, en ik zou bijna durven zeggen tot prostitutie. Want uh, die mensen die zijn niet in staat om hun eigen verzekeringen te betalen. om pensioen op te bouwen, dragen dus ook niks af. En wat de concurrentiepositie van, van de bedrijven die, uh, die, die daar niet aan mee willen werken eigenlijk uh, behoorlijk verstoort. Maar hoe zou prostitutie? Als je iemand te werk stelt voor een salaris... waardoor hij geen pensioen uh, kan opbouwen... Uh, zichzelf niet kan verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid... en uh, misschien wel afhankelijk is van een huurtoeslag... omdat hij anders niet eens kan wonen... Uh, dan ben je verkeerd bezig met elkaar. En dus moet er streng op worden toegezien... dat er geen creatieve constructies worden bedacht. En daar is ook de vicevoorzitter van het CNV het mee eens. Hij heeft een voorbeeld uit het onderwijs. Maar het schoolhoofd tegen een leerkracht zei... wie weet, tot volgend jaar. Dus zij zei, wie weet tot volgend jaar, ik heb hier toch een contract. Nee, ze bleek geen contract te hebben met, met die school, maar met een zogenoemd payrollbedrijf. Dat betekent dat ze niet werd doorbetaald tijdens de vakantie. Dat betekent dat ze niet in het pensioenfonds zat van het onderwijs. En dat betekent dat ze nog maar moest wachten of ze het volgend jaar terug kon komen. Waarom tuint zo'n vrouw daar nou in? Omdat het heel erg ingewikkeld is om daar zelf als niet-jurist... Te kijken hoe, hoe staat dat nou precies uh, opgeschreven? En ook omdat er een heleboel van dat soort bedrijven. dan vaak ervoor zorgen dat je netto wel ongeveer verdient. wat je collega's verdienen. die ook uh, gewoon een echt contract hebben. In het onlangs afgesloten sociaal akkoord is afgesproken dat dit niet meer mag. Maar net zoals met de nul-urencontracten worden telkens weer nieuwe vormen verzonnen om er onderuit te komen. Het is een veelkoppig monster. Elke keer als je er één kop afhakt, dan groeit er weer een ander uh, op. Dus je moet eigenlijk uh, continu het onderhouden. Hoorde een bijdrage van economieredacteur Bert van Sloten. De Tour de France gaat beginnen morgen op Corsica. Kan u niet ontgaan zijn? Het is niet zomaar de Tour de France, het is de 100 editie. Na de Olympische Spelen en het WK-voetbal uh, nog altijd... het populairste sportevenement ter wereld. Achtervolgd door dopingschandalen probeert Frankrijk... het gezond, geschonden blazoen van de wielerronde nog wat op te poetsen. Het valt niet mee voor een Fransman om zich te onttrekken... deze dagen aan de jubilerende Tour. Er zijn lange documentaires over La Grande Boeck. Kranten tellen op de voorpagina's de dagen af... en aan de hekken van Le Jardin de Luxembourg... Hangen 80 grote overzichtsfoto's. Je pense aan de vieille France, Aan een France qui niet meer. Een man bestudeert aandachtig een van de oudste foto's. Zwart-wit, uiteraard. De renners zwoegen zich over stoffige wegen. Reservebanden over de schouder geknoopt. Dit is het Frankrijk dat nu niet meer bestaat, verzucht hij. Het is de Tour de France. Voor de France is het een beetje. Een institution. Een rit. Dat zijn heel mooie foto's. En we zien dus. aan deze foto's. de evolutie... Du 20e en wie de geschiedenis van de Tour de France zo bij langs gaat, overzichtelijk opgehangen, hier bij misschien wel het beroemdste park van Parijs. Die ziet de evolutie van de 20e eeuw. En ook de Tour evolueert. In de jaren 20 krijgt de ronde steeds meer kleur. De leider krijgt zelfs een gekleurde trui. leader de en la peloton. Henri le maillot jaune du soleil. De kleur van de zon wordt in de documentaire gezegd, geel. Maar bij de foto's trekken toch vooral de foto's zonder kleur de meeste aandacht. La couleur j'aime moins bien in feite, On s'attarde plus sur les photos en noir et blanc, sur les photos couleur, En bij het zien van al die foto's wordt al gauw een vergelijking gemaakt met die andere grote nationale gebeurtenis in juli 14 juillet met zijn militaire parades. Nou zeggen de twee bijna in koor. Wat ons betreft is de tour belangrijker voor Frankrijk. No mais je ja. pense que la différence par rapport au défilé du 14 juillet, c'est, comme je, je disais tout à l'heure, c'est les retombées économiques que ça peut avoir uh, sur les villes et les départements que oh, okay. le Tour de France uh, traverse. De tour brengt tenminste geld in het laatje. 14 juillet kost alleen maar geld, weten de twee. Maar de 100 honderdste ronde van Frankrijk heeft toch een probleem: doping. Hand of no hand? Lance Armstrong, le grand manipulateur. Het is de eerste keer sinds de dopingbekentenis van Lance Armstrong. Een manipulator wordt hij op de Franse tv genoemd. Een beetje verdwaasd kijkt een groepje Amerikaanse toeristen naar de foto's. Oh, is het de Tour de France, zegt eentje uiteindelijk. Het zou gewoon op tv zijn en we zouden denken: oh, dat looks pretty. En oh, we vonden het interessant. En ik denk dat Lance Armstrong het meer more maakte voor ons. Maar when hij divorced is Dat hij ging scheiden van zijn vrouw, dat was erg zegt ze. En oh ja, er waren nog wat andere dingen die niet door de beugel konden. Een gevallen kampioen zelfs in eigen land in ongenade gevallen. Afgerekend door een publiek dat ondanks alles snakt na heldendaden op de wegen en hellingen van het Franse land. En maintenant à l'approche de l'arrivée ce public qui jamais ne renonce et toujours s'enthousiasme. Si le tour c'est la France, la France c'est aussi et d'abord les hommes et les héros qui toujours la font. Blijft toch een top evenement en zeker voor Frankrijk natuurlijk. Bijdrage hoort u van Correspondent Ron linker en meer over de tour de start van de tour morgen straks met Guillaume Lippens. Het NOS Radio 1 Journal. Sport. Igor Seisling staat in de derde ronde van Wimbledon. De Nederlandse tennisser zorgde voor een verrassing door de als 17 geplaatste Milos Raonic in drie sets te verslaan. In de volgende ronde treft hij Ivan Dodic. Speler uit Kroatië. Seisling, over die komende tegenstander. Ivan Dodic is een, ook een aanvallende speler. Speelt ook af en toe wat, wat Surfs op het gras. Dus. Uh is een speler die aanvallend wil spelen en, uh, en uh, snel de punten wil, uh, wil, wil scoren. Uh, je zou hem een beetje kunnen vergelijken met mij. Avondpartijen van Wimbledon werden gisteravond trouwens gestaakt vanwege de regen. Op het Center court werd het dak gesloten en kon het dus wel worden gespeeld. De eerste geplaatste Novak Djokovic won in drie sets van Bobby Reynolds. Dan voetbal, de Confederations Cup in Brazilië. Spanje won na verlenging en penalties de halve finale van Italië. Het werd uiteindelijk 7-6 in de strafschoppenserie. En zondag om middernacht, Nederlandse tijd, speelt Spanje dan de finale tegen het gastland Brazilië. Atleten Suzanne Kuiken heeft zich op de 1500 meter geplaatst voor het WK in Moskou. Eerder plaatste Kuiken zich al op de 5000 meter. En motorcoureur Jorge Lorenzo rijdt morgen niet de TT in Assen. Spanje uitbrak bij een val op de training zijn linker sleutelbeen. Lorenzo is regerend wereldkampioen in de MotoGP. En dit seizoen won hij al drie van de zes grote prijzen. Bestrijding van de jeugdwerkloosheid is het thema van de Europese Unie. Straks een reportage vanuit een Vlaams verzorgingstehuis. En daar werken Spaanse jongeren. Dit is Radio 1. Na half zeven hoort u daar meer over. Nu het NOS Journaal, Dorot Meegerts. Goedemorgen. Goedemorgen. De Europese regeringsleiders hebben in Brussel besloten... om volgend jaar 8 miljard euro beschikbaar te stellen... voor de aanpak van jeugdwerkloosheid. Miljarden zijn bedoeld voor landen... waar het percentage werkloze jongeren 25 of hoger is. Het overleg van D66 en GroenLinks met een delegatie van het kabinet over bezuinigingen... heeft nog geen basis opgeleverd voor echte onderhandelingen. Volgens GroenLinks biedt het kabinet nog te weinig perspectief... als het gaat om het vrijmaken van extra geld voor onderwijs en duurzame economische maatregelen. In Irak hebben bomaanslagen in drukke cafés, winkels en andere openbare gelegenheden... gisteravond aan zeker 22 mensen het leven gekost...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 Het weer bolkt is het, het regent af en toe, later vandaag breekt de zon soms door, 17 graden wordt het, vanavond gaat het flink regenen, morgen overdag breekt de zon weer door, dagen daarna wordt het warmer, schijnt de zon vaker, Dan wordt het 18 tot 25 graden. Hier is informatie bij de ANWB Wijnanswa. Goedemorgen. Goedemorgen Marcel. In het zuiden van het land is de A2 vanuit België naar Maastricht nog dicht bij Maastricht. Dat komt door uitgelopen werkzaamheden. En bij Rotterdam staat file op de A15 richting Europoort voor de Botlektunnel 5 kilometer. Jarenlang is er over gesproken, maar nu gloort er toch echt hoop voor 11 miljoen illegalen in de Verenigde Staten. Ze kunnen binnenkort een staatsburgerschap aanvragen. Hoort u meer over naar de stil.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 Uit over half zeven, goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Het was een bijzondere zitting in de Amerikaanse Senaat... waarin gisteren het groene licht werd gegeven aan een ingrijpende migratiehervorming. Door die hervorming verandert de grens met Mexico nog meer in een fort. Althans, de Verenigde Staten, het land dat erachter ligt. Dat is de prijs die Obama waarschijnlijk moet betalen... voor de legalisering van 11 miljoen illegalen die in de Verenigde Staten al leven. Sergeant at Arms will restore order in the gallery. Yes, we can wordt er geroepen vanaf de publieke tribune na de stemming. Vice-president Biden laat dan de orde herstellen. De on this bill are 68, the a's are 32. The bill, as amended, is passed. De wet is met een historische meerderheid aangenomen. Er worden dan ook zalvende woorden gesproken. We are not afraid of people coming in here from other places. Instead. Inspired by our Wij Amerikanen zijn niet bang van vreemdelingen. Wij verwelkomen ze vanuit onze christelijke principes. En daarom zijn we gezegend, zegt Marco Rubio... een republikein van Cubaanse afkomst. Die wordt getipt als de volgende conservatieve presidentskandidaat. Lady Liberty, continue... ...to shine brightly as a beacon to those around the globe for generations to come. Vrouwen Liberty, laat alsjeblieft uw licht schijnen... ...zodat u een baken blijft voor de massa's over de hele wereld die hierheen willen komen... ...zegt democratisch senator Jack Schumer. Het is eventjes tijd voor de romantiek van Amerika als migrantenland. Eventjes wordt er niet gedacht aan het keiharde politieke compromis dat is gesloten... Schumer is een van de initiatiefnemers van de nieuwe migratiewet, die illegalen een pad richting burgerschap moet bieden. We kunnen de status van mensen die hier illegaal zijn. terwijl we onze borders beheren en een immigratie-enforcement systeem hebben. dat ervoor dat we niet weer een andere 11 miljoen mensen die hier illegaal we kunnen ze uit de illegaliteit halen, maar we gaan dan wel onze grens versterken. Zodat we over een paar jaar niet weer met 11 miljoen illegalen zitten. Dat zei Schumer ongeveer een half jaar geleden. Toen hij zijn voorlopig compromis presenteerde. President Obama was er blij mee. Ik ben is gekomen voor sense comprehensive reform is We moeten ons migratiesysteem nu hervormen, riep de president. Maar hij wist toen nog niet van het prijskaartje dat er hing aan meer grensbewaking. 25 miljard dollar. Daarvan moeten helikopters en drones worden aangeschaft. Ook zal de lengte van het hek aan de grens worden verdubbeld tot ruim 2200 kilometer. Zo wordt het verzet tegen de migratiehervorming afgekocht. Maar gaat dat helpen? De Senaat is sinds gisteren akkoord. Maar nu moet het Huis van Afgevaardigden nog instemmen. Dat heeft een republikeinse meerderheid. Uh, het huis to niet up en vote on whatever the Senate passes. We're going to do our own bill... We gaan niet zomaar instemmen met wat de Senaat heeft bedacht... zegt huisvoorzitter John Boehner. En hij is van plan alles nog een keertje over te doen. Immigrationreform has to be grounded in real border security. Boehner laat doorschemeren dat 2200 kilometer hek... wat hem betreft nog onvoldoende is. Anybody, any politician that keeps saying, you know what? We're not going to do anything about immigration... until we secure the border... Uh, They're themselves. Dit is een sheriff die in Arizona werkt aan de grens. En hij zegt, wie als voorwaarde voor migratiehervorming... een hermetisch afgesloten grens eist, die zoekt een excuus om niets te doen. En niets doen, dat is beners specialiteit En zo gaat hij Obama dwingen om per decreet het migratieprobleem op te lossen. Daar gehoord u van onze correspondent in Washington, Wessel de Jong. De toestand van de Zuid-Afrikaanse oud-president Nelson Mandela... is nog steeds kritiek, maar wel stabiel. De familie uitte gisteren flinke kritiek op de gretigheid waarmee de pers zich voorbereidt op zijn dood. South Africa's Jacob Zuma cancel's a trip abroad amid word Nelson Mandela is on life support. The 94 year old anti-apartheid icon remains in a critical condition. Al bijna drie weken is de wereld in de band van de gezondheidstoestand van Nelson Mandela. Vele aanhangers van de 94-jarige Zuid-Afrikaanse volksheld... en de hele wereldpers verdringen elkaar bij het ziekenhuis in Pretoria... waarin Mandela werd opgenomen met een ernstige longontsteking. Aan een goede afloop wordt steeds meer getwijfeld... en de Zuid-Afrikaanse band draaide zelfs snel een soort laatste lofzang in elkaar. Thank you, thank you Nelson Mandela maar de familie van Mandela, die inmiddels aan het beademingsapparaat ligt... is de toespeling op zijn dood meer dan zat. Weet u, als we met hem praten, doet hij zijn ogen voorzichtig open... zegt zijn oudste dochter. Als je hem aanraakt, reageert hij. En zolang Tata dat nog doet, hebben wij hoop. Het is like de pers gedraagt zich als een stel aasgieren. Die wachten totdat de leeuw zijn prooi heeft verslonden en er alleen nog een karkas ligt. Als mensen echt geven om Nelson Mandela, dan moeten ze respect tonen. En accepteren dat niet alles over zijn gezondheidstoestand publiekelijk gemaakt hoeft te worden. Tata verdient meer privacy en ook zijn familie. Een toeschouwer. Begrijpt de woede van Mandela's dochter. In as much as you know he is our former president, a man of the people, we need to draw a line between that and and the family. They must be given the space and we must respect their request. Ook al is hij onze voormalige president en een echte man van het volk, toch moeten we de familie de ruimte geven en hun wensen respecteren. Maar de familie moet ook kunnen begrijpen dat hij net zozeer van ons is. We zullen samen door dit proces gaan. De officiële woordvoerder van Mandela valt de familie bij. We weten dat Madiba een echte vechter is en hij is sterk. We moeten hem en de familie in onze gedachten en bedrijven houden. Every Zuma tenslotte, de huidige president van Zuid-Afrika, zingt zijn vriend liever toe. <tiedt> Zonder geld toch een fijne vakantie hebben. Mark Robin Visser is op onderzoek. U hoort hem zo dadelijk. Het NOS Radio 1-journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. Ja, de rest. Miljoenen jongeren in Europa. Ook niet veel anders dan heel goedkoop op vakantie gaan. Die zitten thuis, zonder werk. En dat is dan vooral in de Zuid-Europese landen. Tegelijkertijd raken in Noord-Europa veel vacatures niet opgevuld. En daarom was jeugdwerkloosheid het thema op de Europese top in Brussel. Tijn Tijnsadé zocht uit hoe een Europese vacaturebank... de kloof tussen Noord en Zuid kan overbruggen. En belandde in een Vlaams woon- en zorgcentrum. Daar zijn de bewoners maar wat blij met hun jonge Spaanse verpleegkundigen. Ze ja. zijn vriendelijk aan de uh, behulpzaam. Spreekt u al een beetje Spaans? Ja, uh, Nederlands. Ze ja, spreken al het Nederlands. Ze verstaan alles. Ze zijn zeer vriendelijk. En voor hun ook wel heel goed. hè? Ze zitten thuis in Spanje zonder baan. Ja, ah, ja, ja, ja. Voor mij mogen ze komen. Hè? In het woon- en zorgcentrum voor ouderen in het Vlaamse Aalter. Nancy Stuchterwagen. Hoeveel uh, werken er nu? Uh, mensen uit Madrid onder andere. Uh, zes verplekkende, nu. En op dit moment, heb ik begrepen, is uw collega alweer naar Madrid gevlogen vanochtend... om eigenlijk alweer de volgende lading te halen. We zijn daar eigenlijk heel tevreden over hoe dat vorig jaar gegaan is. We zijn heel tevreden met onze werknemers nu. Door een tekort hier verpleegkundigen in België zijn we wel genoodzaakt. En we zullen zien. Dus wij hadden eigenlijk een beetje in de toekomst gedacht. En de toekomst, dat is vergrijzing. De toekomst is vergrijzing. Echt waar. Ik denk dat iedere man wel blij zou zijn, maar de Spaanse meisjes zijn wat als er wat over is. Dus waarom? Ze zijn hier natuurlijk van harte welkom bij iedereen. Hè? En de dames hier in het centrum die zijn weer blij met Roberto. Die zijn heel blij met Roberto. Echt waar, heel blij. De Spaanse Fury, De Spaanse Fury. Roberto houdt hier buiten Hij heeft een rookpauze. Ik wil een, een werk van verpleger... In Spanje was het geen mogelijk. Dus gewoon geen baan te krijgen? Nee. Niet in ziekenhuizen, niet in bejaardenhuizen? Nee nee, nee, nee, nee. Als we naar de cijfers kijken op dit ogenblik in Vlaanderen... ...hebben we meer dan twee keer zoveel vacatures als kandidaten. Ook al zouden al die Vlaamse verpleegkundigen... ...die nog werkzoekend zouden zijn, aan het werk zijn... ...ook dan zitten we nog met een heel aantal jobs... ...die we niet ingevuld krijgen. In Brussel geeft Gert de Buk leiding aan het EURES-team in Vlaanderen... EURES, ja, dat zou je ook kunnen omschrijven als een soort van Europese vacaturebank. Hè? De bedoeling daarvan is om Europese werkzoekenden met Europese werkgevers te gaan uh, matchen. Dus eigenlijk arbeidsbemiddeling, maar dan op een Europees uh, niveau. Ik heb begrepen dat ondanks al uh, vreselijke cijfers over jeugdwerkloosheid in Europa... er toch 2 miljoen banen in Europa zijn die gewoon niet opgevuld raken. Ja, dat is heel juist. En daar wil EURES nu net een oplossing aanbieden. Namelijk de werkzoekenden in die knelpuntprofielen... die, die op dit ogenblik vooral in Zuid-Europa zijn... om die een stuk te gaan plaatsen op uh, West- en Noord-Europese uh, vacatures. Ik kom from uh, Malaga. Ja, nou, yes, in Al een beetje gewend aan uh, Vlaanderen. I don't have that melancholy. <laughs> Ik heb niet echt heel erg veel last van melancholie of heimwee. I don't have boyfriend. <laughs> I'm very good alone. <laughs> we will see. We will see in, in a few years. <laughs> uh, we zijn heel gelukkig met onze Spaanse blikken. Maar een Duitse blikken dat krijgt bij ons nog altijd de voorrang. Dus wij moeten doen, omdat er geen Belgische verpleegkundigen zich aanmelden. Maar ik kan me toch voorstellen dat ze ook behoorlijk wat heimwee hebben. Ik neem zo'n klein beetje, maar dat kunnen niet, maar een klein beetje surogaat, mama, over. Dus ze weten als er wat is, dan ze mij dat altijd wel kunnen vragen. Nu, natuurlijk... De suro gaat mama. Ja. hoort u van Tijn Sade, vanuit België. Daar zijn ze dus blij met. Spaanse verpleegkundigen, vooral jongeren dan. Mark Robit. Visser is vanochtend op zoek naar ja. um, java op vakantie-uitjes. Uh, maar Robin, heb je al tips? Uh, waar haal jij nou, die ja. eigenlijk vanochtend? Het, nou, ik, ik, uh, ik heb even op mijn weblog gekeken. Maar ik, ik, het loopt nou nog niet echt meteen nee, storm uh, met, met de vakantietips. Uh, jij ook nog niet, Marcel? Nee, nog via niets? Twitter ook nee. niet? Nee. nee, nou, maar ik kom er wel uit hoor. Want uh, ik ben aan het goede adres in Os bij Helene van der Sande. Goedemorgen. Goedemorgen. Oh. Hoe is het met u? Ja, met mij is het heel goed. Een <laughs> beetje vroeg. We zitten hier al lekker te ginnengappen over allerlei cabaretiers... die grapjes over vakanties hebben gemaakt. Vanmorgen Joep van het Hek uitgezonden, maar Bert Visser gaat ook een hele leuke... Ja, Bertje Visser die heeft al zo prachtig over kamperen. nu roept dan, ik heb thuis voor 30.000 euro pannen... en ik sta hier te klooien met zo'n aluminium Wat je op de camping. En daar gaat hij dan nog een kwartiertje over door. Ja. Vakanties, nou ja, het is een dankbaar thema door de decennia heen. Hè? Voor cabaretiers en andere grappenmakers. En voor ons nu vanochtend ook. U bent trouwens van het Blad Genoeg, want niet iedereen weet dat. Ja, ik ben uh, de uitgever en hoofdredacteur van het Blad Genoeg. En dat is een blad voor mensen die meer willen doen met minder. Juist. O, om wat voor reden dan ook. Nou, en het zomernummer is al uit. En daar staan, wat, wat zie ik hier vakantietips. Ja, het is uh, vrij voor de hand liggend. Uh, we doen dat ieder jaar wel, uh, zeker één keer. Ja. En uh, ja, dat voorziet natuurlijk in een behoefte. Nou, loopt u al een tijdje mee hè, in de, in de vrekkend branche, zal ik maar even zeggen. Want het blad genoeg komt ooit voort uit de vrekkenkrant van vroeger. Ja. Uh, zijn er dingen veranderd in de manier waarop mensen omgaan met minder geld hebben... Ja, ik denk het wel. Uh, in ieder geval, wij merken dat uh, wij veel minder hoeven uit te leggen tegenwoordig... over wat, wat genoeg uh, uh, wil zijn. Uh, en mensen zijn er veel meer mee bezig... dat je ook op een andere manier uh, zou kunnen kiezen in je leven. Ja, nou ja, zou kunnen of misschien ook wel moeten. Ja, soms is het uh, moeten, maar uh, soms blijkt die nood toch een deugd. Ja. Ik heb ze ook even in mijn weblog geschreven, een aantal cijfers. Uh, 27% van de Nederlanders verwacht dit jaar niet op vakantie te gaan. Mm -hmm. Nog maar een derde van de mensen die vakantiegeld krijgen... besteden dat geld daadwerkelijk aan een vakantie. De rest besteedt het aan, aan, aan andere dingen. Veel mensen geven aan het onderzoeken, willen wel graag op vakantie... maar zien zich genoodzaakt er minder geld aan te besteden of dus helemaal niet. Nou, ik ben op zoek naar tips om toch leuk deze... Tot nu toe vrij natte koude zomer door te komen. Doe maar er eens een paar. Nou, de, de eerste tip heb ik zelf in praktijk gebracht al een paar keer, maar onder andere afgelopen jaar. En ik ga het dit jaar voor een groot deel weer doen. En dat is uh, gewoon vakantie vieren in mijn eigen achtertuin. Ja, dat vind ik flauw. Ja, dat, dat, dat, dat kan Je heel. Je moet wel een heel bijzondere achtertuin hebben. Ja, die heb ik ook. Oh, dat wil ik die straks wel even zien. <lacht> Kijk eens beter om je heen. Misschien hebben heel veel mensen wel een leuke achtertuin als ze dat niet weten. Nou, daar kwam ik vorig jaar eigenlijk achter. Toen... Aha. Ja, want in eerste instantie zeiden we blijven thuis, prima. Maar ook wel met zo'n gevoel van ja, het is ook vanwege het geld. Ik vind het eigenlijk wel een goed idee om gewoon in de achtertuin te beginnen. Zullen we dan in uw achtertuin beginnen straks? Naar zevenen. Dat na zevene. is goed, dan heb ik een paraplu voor u. En dan gaan we eens kijken of we dit concept over ja. Nederland kunnen uitrollen. Dat gaan we doen. <lacht> Tot ja, straks. Ja, het wordt sfeervol. Mark Robin Visser. U kunt de reacties ja, nou, trouwens kwijt op zijn weblog nos.nl... of op Twitter nosradio1. Verkeersinformatie. Wie is er al onderweg, al dan niet met caravan, Wijnand Zwaan. Ja, Het is natuurlijk nog niet druk op de weg, maar dat gaat zeker komen. Maar hou dan wel rekening met een afsluiting. Want de A2 Maastricht uh, richting Eindhoven is dicht bij Maastricht. En dat heeft te maken met uitgelopen werkzaamheden. Ja, het is vrijdag natuurlijk, rustig. Wijnand, eventueel nog richting, uh, richting Assen, richting TT veel ja, drukte? Ja, verwachten we vandaag zeker veel drukte. Want ja, er komen heel veel mensen op af natuurlijk. Maar dat uh, speelt zo ongeveer pas vanaf het middaguur. Dus zo tussen 12 en 4 er begint de druk te worden op de A28 naar het noorden. Maar uh, voor de rest uh, verwachten we niet heel veel drukte vanmorgen. Dankjewel, wij zijn bij de ANWB. Iedere dag komt de zon op, Man Friday. Worries do the same singing You feel the bones did the did did You carry did did did did did did You did did did did did did did did you get what you're made for. A world full of wonder. A sunrise every day. A sunrise every. did Get, get, get, get, get, get, get, get, Feel the hope in the back of your soul. Feel the red where the rivers go and swim through the clouds. Yell and you shout. Feel the wind in the back of your head. The innocent died then you smile. That you give back again The hours we breathe are a gift got from something And we're gonna give back to the U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. We gaan praten over roeien. Eerst maar even een versnelde cursus. Een goede roeitechniek vraagt om een fijn samenspel tussen roeier en boot. De roeibeweging is een vloeiende, doorgaande beweging... met subtiel uitgevoerde, snelle accenten in de keerpunten. De kracht wordt zoveel mogelijk horizontaal aangewend... Er zijn geen onnodige verticale bewegingen. Mm -hmm. Het rendement is hoog wanneer het eigen fysieke vermogen efficiënt wordt aangewend. En de boot goed loopt. Dankjewel, Piet Teling, roeiverslaggever van Langs de Lijn. Nou, als u goed geluisterd heeft, kunt u vanmiddag misschien nog meedoen... aan de roeiwedstrijden op een zeer speciale plek. Namelijk in de Amsterdamse Keizersgracht. Irene Ijs won in 1996 brons op de Olympische Spelen in Atlanta... en organiseert de Egon City Rowing. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, was dit een beetje een goede cursus? <lacht> nou, het is inderdaad wel heel erg technisch als je het zo hoort. Ja, dat, ik vergeef er <lacht> echt niks van. Maar goed. Afijn, ah, <lacht> we gaan het hebben over mensen die het al kunnen. Tenminste, dat neem ik aan. Uh, en dan in de, in de keizersgracht of op de keizersgracht. Waarom daar? Um, ja, omdat roei er eigenlijk nooit is. Dat is nieuw. Roeien is, vrijdend, roeien is eigenlijk best een grote sport in Nederland. Maar dat gebeurt op speciale banen En vaak een beetje buiten de stad. En... Um, dan kunnen mensen daar moeilijk mee kennis maken. Volgend jaar het wereldkampioenschap in Nederland. En we vinden het gewoon leuk om roeien aan mensen te laten zien. Ah. Uh, ja, en in de keizersgracht komt iedereen langs van. Iedereen het ontzettend goed zien, want dan is het vlakbij. Dus vandaar. Dus het is een beetje promotie-evenement... of valt er iets, echt iets, daadwerkelijk iets te winnen? Voor de deelnemers uh, natuurlijk eer en een medaille... maar het is uh, bedoeld als promotie-evenement. En er starten toproeiers, maar er starten ook echt wel uh, mensen... die uh, pas net begonnen zijn, uh, afgelopen week... Uh, juist om te laten zien dat je ja, dat, dat gewoon kan oppakken. En dat het hartstikke leuk is. Ja, en wie roeien daar zo al? Uh, nou van, uh, we hebben enerzijds we hebben een heel breed scala aan startende aan proeven. Uh, enerzijds legendes. Hè, mensen die Olympisch goud hebben gehaald voor Nederland over Jan Wienissen en Nico Maar ook uh, internationale toppers die uh, dit weekend op de Koninklijke Hollandbeker ook starten. Dat zijn de mensen die in deze tijden de Olympisch kampioenen, uh, de wereldkampioenen. Uh, maar wat uh, die ook starten zijn uh, bekende sporters uit uh, hele andere sporten die eigenlijk speciaal voor deze gelegenheid uh, in de boot zijn gestapt. En um, gewoon het hoe je gaan proberen. Nou. En uh, dan moet je denken aan uh, Frank de Boer en Edwin van der Zwaar, die Zwaard. Oh, o, dat ja, wordt interessant. Dat een fantastische klees. Ja. En, uh, maar ook, uh, ook uh, hele andere sporters. Erwin Wendemars, Bart Brentjes, uh, Henk Groel, Dexie Elmond. Uh, dus bekende sporters uit, uh, uit andere sporten. Die, uh, die uh, ook het hoe je gaan, uh, gaan laten zien ja. in, in de ja, En dan uh, op de Keizersgracht. Hoe ingewikkeld is het eigenlijk om daar een roeiwedstrijd te organiseren. En dat te mogen organiseren. Nou, dat ja dat is gewoon iets heel nieuws. Uh, het, het, uh, ja, het, het is ingewikkeld, maar gewoon ook heel erg leuk. Weet je, en uh, als iets leuk is en, uh, en, en je wilt graag, dan uh, ja dan, uh, dan kom je er ook. En uh, dat is eigenlijk wat hier gebeurd is. Uh, de vergunningaanvraag is natuurlijk iets, een, een lang proces. We zijn ontzettend goed geholpen door uh, allerlei partijen. En we zijn heel blij dat iedereen met ons mee zo enthousiast is om dat te doen voor het WK. O, nou, een wedstrijd dus op de Keizersgracht in Amsterdam. Irene IJs, hartelijk dank en veel plezier vandaag. Dankjewel. Het NOS Radio 1 journaal Media Overzicht met Anouk Thijssen.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 De Volkskrant vindt de herkeuring voor waajongers het belangrijkste nieuws. Iedereen met zo'n jong gehandicapte uitkering wordt de komende jaren herkeurd. Wie kan werken krijgt een bijstandsuitkering en moet door de gemeente aan een baan worden geholpen. 230.000 jongeren hebben nu een waajong uitkering en daar blijven er zo'n 40.000 van over, verwacht het kabinet. In de jacht op illegale geneesmiddelen heeft de douane een megavangst gedaan, dat meldt de Telegraaf. Ruim 92.000 potentieel gevaarlijke middelen zijn in één week in beslag genomen. De middelen zaten verstopt in pakketjes die vooral per internet waren besteld. En over pakketjes schrijft het AD dat de gecorrigeerde herexamens van leerlingen van zeker tien middelbare scholen zijn zoekgeraakt in de post. Verdwenen herexamens zouden mogelijk het gevolg zijn van de stakingen bij PostNL. Maar volgens PostNL worden eindtoetsen, net als aangetekende post... meteen uit het proces gehaald, ook tijdens stakingen. Trouw schrijft dat artsen en kinderschirurgen afstand nemen... van de nieuwe richtlijn voor levensbeëindiging van pasgeborenen. In die nieuwe richtlijn wordt ook het leiden van de ouders meegenomen. Artsenfederatie KNMG presenteerde de richtlijn eerder deze maand. Mobiele bellers hebben liever een ouder model smartphone... dan het allernieuwste toestel. Dat blijkt uit onderzoek van Direct Research, waar Metro over schrijft. De oudere mobieltjes doen nauwelijks onder voor de nieuwste modellen en zijn wel veel goedkoper. De provincie Limburg wil een protocol voor duurzaam slopen. Ook onderzoekt de provincie een regionale database voor hergebruik van bouwmaterialen. Met een protocol en het hergebruik van materialen wil Limburg de herstructurering van de woningbouw op een duurzame manier uitvoeren. En dat is te lezen in Binnenlands Bestuur. Na zeven uur hoort u meer uit Brussel. Daar zijn ze tot een akkoord gekomen over de aanpak van de jeugdwerkloosheid. Daar komt veel meer geld voor. En u hoort staatssecretaris Steven over gevangenispersoneel.